Met het NOS de Franse minister van Mifro roept op tot uiterste waakzaamheid. Na spoedbaraad vanochtend met president Hollande, zei hij dat de regering nog eens honderden manschappen inzet. om de dreiging van moslimterreur het hoofd te bieden. Enkele duizenden politieagenten en veiligheidstroepen zijn de afgelopen dagen al ingezet. Ze opereren vooral in Parijs, een omgeving, waar de afgelopen dagen bij terreuracties twintig doden vielen. De eerste slachtoffers vielen woensdag bij het satirische weekblad Charlie Hebdo. Een dag later werd op straat een agent doodgeschoten en gisteren werden bij een gijzeling in een Joodse supermarkt vier bezoekers vermoord. De drie terroristen die de aanslagen pleegden zijn in een vuurgevecht met speciale eenheden gedood. Bij de verovering van de Nigeriaanse stad Baga heeft Boko Haram mogelijk 2000 mensen vermoord, meldt Amnesty International. De terroristen vielen Baga op 3 januari binnen en richten bloedbad aan, vooral onder vrouwen en kinderen die niet op tijd konden vluchten. En mogelijk is de slachting nog steeds gaande. De stad met 10.000 inwoners zou ook deels in brand zijn gestoken. Een Nigeriaanse leger is naar eigen zeggen offensief gestart om Baga op de islamitische extremisten te heroveren. De veranderingen in de zorg hebben geleid tot een overvloed aan meldpunten voor vragen en klachten. De overheid heeft loketten, maar ook politieke partijen en belangorganisaties. Klachten en vragen behandelen ze allemaal op een eigen manier. Deskundigen zeggen dat het grote aanbod verwarrend werkt. Een automobilist heeft gisteren in zomer een groep van acht meisjes aangereden. Drie meisjes raakten gewond. De chauffeur is na het ongeluk doorgereden. De auto reed de groep van achteraan. Een wijkagent schreef op Twitter dat de meisjes naast elkaar reden en dat ze hun fietsverlichting aan hadden. De Indonesische marine heeft delen van de staart van de gekraste vlucht van Air Asia uit de Javazee gehaald. De zwarte dozen zijn nog niet gevonden. Bij dit type toestel zitten de vluchtrecorders meestal in de staart. Dit deel van het toestel werd woensdag gelokaliseerd. En gisteren werden signalen opgevangen die waarschijnlijk van de zwarte dozen zijn. Het weer onstuimig langs de noordkust gaat het mogelijk stormen. Het is vanmiddag eerst 11 graden. Later vanmiddag daalt de temperatuur naar 7 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Door een autobrand is de A2 Utrecht-den-Bos dicht bij Geldermalsen. Het verkeer staat stil over 4 kilometer. De brandweer is nog even aan het nablussen. Het hoeft niet al te lang meer te duren voordat de weg weer open gaat. Tot zover de verkeers. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk je lekker.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 Uh, 1957 en 1968. En het bestond uit Ria Roda en Rosie Bele. En de boerinekens is een van de bekendste nummers, Nu hoort u nu. De boerinnekendans uit 1957, de Limburgse zusjes. Zie de, ratjes, en bodderie, door aan de knie. Zie.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 Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn is de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 Weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij. Wat meteen de reuzen chaos had. Brandweer en politie rukten uit. En iedereen riep luid: kruis, kruis, kruis bent wij. Kop, kop, kop erbij. Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis plezier, kom, kom, kom erbij. Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 Erbij. Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis met vijf, top, top, top erbij. Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 Dat werd ook gezongen door Peter en Gordon. En in 2007 werd het nummer gezongen door Amerikaanse acteur-zanger... Mimun Oulet Radi in de film Kicks. En ook de Nits hebben het opgenomen. Ditmaal voor een album over 50 jaar, wij de Groot. En u hoort hem nu? wij de Groot met een meisje van 16. Ze woonden in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.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 Zo bril. Ach, wat ligt je hier stil langs de kant van de weg? Ze trokken hoort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had.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 de kant van de weg. Laatst trokken we uit de loterij een aardig presje. Zij tot bevrienden maakt met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Voor een reisje langs de Rijn in een wip zakkenrood, zat, zat een klopje op de boot. Ja, zo reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de manen schijn, schijn. schijn. Word je bier, wier, wier Aan de zwier, zwier, zwier Op drie vier, vier, vier Zo reis je met Een iederwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Die is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij ging aantrekken en dadelijk zon kromme deut Duitsland was dich I'm a sphere, sphere, sphere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 Schroefjes, moedjes, veertjes in elkaar werd gezet. Hoe de mensen zich bij honderden over mijn kwaliteit verwonderden En hoe ik dom en stom glom van de vriend Ik weet nog goed hoe mijn nieuwe baasje kwam En met een trots gezicht Met mijn team. niet te staken ik voel me schuldig want ik werd mee aan luchtvervuiling nummer twee ja want denk niet dat er mensen zijn die anders dan een auto zijn ik heb met mijn collega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 zo so in Is geen alcohol te koop, maar lieve mensen, wat een pret. Wat een lol met oma Frans, na zijn zesde jute Range, dan wordt de feestneus opgezet. Hé, hey, kijk nou eens, nou, die gooit zich vol met show. Het nu al krap met zijn flesjes, appelsap, en hart, een hart eraan, wievel de mond. Oude ja krijgt het te kwaad. Als hij aan de yoghurt gaat, ze gaan weer met tompoezser om. Dan wordt het tijd naar huis te gaan, de busserijden.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 dat je al voor je, tussen Anjes en rozen, heb ik het neergezet.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 Net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft. U hoort de muziek van Boris Sinclair... ...samen met Ron Brandstede en met Dr. Bernard. Lid die uitkwam eh, op eh, 10 juli 2000... ...nee, wat zeg ik, 10 juli 1976. En eh, de hoogste positie was nummer 7. Acht weken stonden ze erin. En nummer 6 in de Singletop 100. En ze waren alarmschijf. Ron Brandstede en Boris Sinclair met Dr. Bernard. En daarvoor hoorde u Eddie Walli... ...met tussen Anjers en Rozen...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 Uit mijn best op doen en jij zet mij op Noodransoen. Maar in die flat zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren en te schenken? Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de Wodka Anoushka en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anoushka, want weiger je mij. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij. T Valt voor Ivan echt niet mee, want Annoeska krijgt voor twee. Steeds als hij een glasje wil, staat Annoeska'm mond niet stil. Ivan laat dat, want ik haat dat hou je maat wat. Want jou staat dat als een nette man niet dat je zoveel vodka kan drinkt. En grommen zet haar dan.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 Gevoel, geef mij de Wodka Anuschka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, mein Jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuschka, van weiger weige Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan Jij. Toenen jij zit mij op het in die fless zit nog een hele bult, hoe kun je het ooit bedenken? Meid weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gewuld. Geef mij de vodka aan und en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Luschka, man weigert je mij, Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.